10 uur remons met het nws In Utrecht zijn verschillende wijken getroffen door een stroomstoring. Volgens energieleverancier Steden gaat het in ieder geval om de wijken Hooggraven en Lunetten. Hierdoor zouden zeker 12.000 mensen getroffen zijn. De storing begon rond 9 uur vanavond. De oorzaak is nog niet bekend, zegt Steden.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 En dan het weer vanavond en vannacht neemt van het westen uit de bewolking toe. Tegen de ochtend valt in het westen de eerste regen. Minima liggen vannacht tussen de 8 en 11 graden. Morgen regent het een flink deel van de dag. En dan wordt het 9 tot 14 graden. Dit was het NMS-journal. ABB-verkeersinformatie. er staan zeven files veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Op de 1 amsterdam Amersfoort staat vanaf in bunschoten 2 kilometer. De 1 Apeldoorn-Amsterdam. Voor Hoeveelaken 2. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor Muiden, 2 kilometer. De A2 Belgische grens richting Maastricht voor knooppunt europaplein 2. A27 Breda-Gorkum voor de brug bij Gorkum, 2. De A27 Utrecht-Almere voor Bildhoven, 2. En tot slot de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Soesterberg en knooppunt Hoevelaken 7 kilometer. Deze week is het Nationale Sportweek. En als partner is Lotto natuurlijk van de partij.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 Bijzonder goedenavond naar alle Duitse Champions League geweld. Van de afgelopen dagen worden vanavond de twee halve finales gespeeld in de Europa League. We volgen de wedstrijden Barche tegen Benfica en Basel tegen Chelsea op de voet. En in, ondertussen gaat in Duitsland het feestje maar verder. zijn ik kan het beschrijven. Ja, het is ongelooflijk, ongelooflijk. Trainer Huub Stevens geeft zo uitleg over de Duitse overheersing op de Europese voetbalvelden. Ja, na twee halve finales in de Champions League was het acht voor Duitsland en één voor Spanje. En dus wordt er in Spanje getreurd. Daar vreest men voor het einde van een jarenlange voetbaloverheersing. We gaan er zo over praten met onze correspondent Edwin Winkels. En we zijn bij het EK Judo in Budapest. Sanne Verhagen miste daar maar net een bronzen medaille. Ja, ik ben nu wel teleurgesteld natuurlijk met mijn vijfde plaats. Maar ik denk als ik over een paar dagen terugkijk, dat het dan ook beste training mag zijn. Maar zoals gezegd, veel voetbal in deze uitzending. Twee halve finales in de Europa League. En eentje is, uh, ja, wat daar gebeurde vlak voor de rust. Fenerbahçe tegen Benfica, ja Ronald, I I kunnen ze daar al bevatten in Turkije? Nee, daar zullen ze in de rust al over gesproken hebben. Het is 0-0 uh, en dat is dus het kleine wonder. Want in de extra tijd van de eerste helft kreeg Venerbatje een uh, penalty. De dader, de man dus die iemand binnen de 16 neerlegde, was Ola John. Die kreeg daar een gele kaart voor. Kuit is weg aan de rechterkant. Daarmee hebben we de twee Nederlanders genoemd. Het geeft een bal vanaf die rechterkant het strafschroepgebied in. En Gökhan Gönül is meegelopen. Een van de controleurs op het middenveld. En dan wil John eigenlijk de bal wegtikken die aankomt. En tikt uh, de Turk op zijn, uh, op zijn enkel. Ja, bal gaat terecht op de stip. Dat heeft de Servische scheidsrechter Mazic gezien. En dan mag dus in de extra tijd Christian de Braziliaanse middenvelder van Venabatje aanleggen. En schiet de bal snoei en snoeihard op de paal. En dus is het gewoon nog 0-0 in een wedstrijd waarin Venabatje wel meer mogelijkheden heeft geha gehad. Want zo, een van de aanvallers uit Senegal heeft op de lat gekopt. Op een voorzet van Kuit. We hebben een bal gezien van Korkmas. Een vrije trap van Christian. Een kopbal in de handen van de keeper van Benfica. En Dirk Kuit is nog heel hard op zijn gezicht uh, geraakt met een, uh, met een bal. Dat zijn zo'n beetje de momenten van Venabatje. Uh, Aan de andere kant komt het gevaar met name van uh, Salvio. Een van de twee vleugelspitsen van Benfica. Door Cardoso twee keer voor de keeper gezet. Eén keer kon de keeper redden. Dat is uh, Demirel. andere keer stond hij buitenspel. Ook toen overigens. Eén op één redde Demirel met, uh, met de benen. Er gebeurt voldoende. Je zou eigenlijk zeggen dat Benfica net iets intelligenter speelt dan, uh, dan Fenerbahce. Net iets afwachten. En dat vene badje... Jaagt, heel veel jaagt, heel veel druk zet. Dat heeft Benfica in het begin ook gedaan. Maar inmiddels is Benfica een wat afwachtendere ploeg. En speelt wat op de counter. En laat Venobatje volkomen. Kijken wat dat uh, gaat opleveren in de tweede helft. Uh, die uh, zometeen gaat beginnen. De spelers staan nog niet op het veld. En geen Nederlanders bij die tweede halve finale tussen Basel en Chelsea. Op punt van beginnen de tweede helft. Met Chelsea op roze. Frank Wielaard. Ja, want in Zwitserland met 1-0 voor. Dankzij een goal na 12 minuten. Van uh, Victor Mozes, de Nigeriaan. De kompaan in de aanval van Fernando Torres. De, bal, de goal viel uit een hoekschop... na de eerste goede aanval van Chelsea... die onmiddellijk werd naastgetikt door Sommer. Het was een kans voor Lampard. Lampard nam vervolgens de hoekschop zelf... en legde hem op het hoofd van Mozes. En zo kwam Chelsea op 1-0 voor. Het was het eerste moment dat Chelsea... dreigend in de buurt van de goal van Basel was. Want de ploeg uit Zwitserland... die begon tegen Chelsea... precies zoals ze altijd beginnen... in de Europa League dit seizoen... En dat was volop de aanval spelend. Hazard, de man van de tweede kans voor Chelsea. Vlak voor rust was die kans. Gaat nu weer op avontuur. Randje Strafgebied. want we zijn weer begonnen in Basel aan de tweede helft. Met die 1-0 voorsprong dus voor Chelsea. En dat is een klein wondertje dat Chelsea voorstaat. Maar of ze daarmee de eindstreep halen, dat is maar de vraag. Want Basel is moeilijk te verslaan op eigen veld. Nu weer op avontuur aan de andere kant. Tempo in deze wedstrijd is hoog ook. Dat is kenmerkend voor de ploeg uit Zwitserland. Altijd maar blijven gaan. Het werkt de zorgvuldigheid bepaald niet in de hand... En dat is dan weer het probleem van de thuisploeg. Want de eindpaas, daar ontbreekt het een beetje aan. Het aantal kansen is uh, bijzonder. Gering, een vrije trap die uh, over werd getikt door uh, doelman Tjech van uh, Chelsea. Dat is eigenlijk de grootste kans die Basel heeft gehad tot nu toe. Het samenspel is allemaal wel aardig. Tot aan het strafselgebied. En daar gaat het dan uiteindelijk mis als het, uh, de spits moet worden gevonden. De topscorer, Marco Streller, de 31 jarige aanvaller... die wordt steeds niet bereikt. En dat is ook natuurlijk het uh, prima... Uh, ...verdedigen van Chelsea, dat we hebben gezien. Dat kunnen ze als geen ander. Gewoon blijven wachten op wat Basel doet. Wachten op een foutje, er dan als een razend, uh, razende uitkomen... ...en profiteren van het uh, gebrek aan organisatie. Daar gaat Basel met stokker. Bal buitenkant Paul. Oh, daar was de 1-1. En dat is dus precies die onzorgvuldigheid... En Basel dat zoveel kansen nodig heeft om een doelpunt te maken. Ook deze, Terry op het verkeerde been gezet. Die wacht op nog een stap van uh, de linksbuiten van Basel. En uiteindelijk staat hij dan net te ver. En ook Tsjech staat volledig op het verkeerde been. Dus is de hele korte hoek open voor Stokker. Maar hij profiteert niet. Hoekschop is het wel. Hoekschop wordt weggewerkt. Zo heeft Basel, uh, Chelsea in ieder geval in de beginfase van die tweede helft onmiddellijk onder druk. En uh, doen we eigenlijk hetzelfde als wat er voor rust gebeurde. Basel valt aan, doet dat in een hoogte. Tempo, maar uiteindelijk dus zonder al te veel succes. Daar gaat Streller struikelend het strafschopgebied in. Maar uiteindelijk gaat de bal opnieuw over de achterlijn. Via Azpilicueta eh, de Spaanse rechtsback. En is het een hoekschop opnieuw voor Basel. Zo'n moment waar Chelsea dus de openingsgoal uitmaakte in deze wedstrijd. Maar het zegt niet dat het deze, dit duel gaat winnen. Want Basel kan zomaar een tegendoelpunt maken. Het is nog eh, sinds de groepfase ongeslagen in eigen huis... Kortom, je mag wat van ze verwachten. Al Nenny die de corner nam, geeft nu een paas. Uiteindelijk komt hij de, krijgt hij de bal terug en staat hij buitenspel. De openingsfase van de tweede helft tussen Basel en Chelsea. Het tempo is ongeëvenaard hoog, maar Chelsea leidt. En dat is in het voordeel dus, omdat ze zo rustig achterover kunnen lenen... zonder al te veel problemen met 1-0. tomorrow. ...van het album Tango in the Night in 1987 en You and I was nooit een hit. We gaan weer eens even naar Ronald van der Geerik, en tegen Benfica. Tweede helft is inmiddels begonnen, Ronald. Ja, bijna twee minuten oud en een vrij trap voor Benfica aanstaande. 0-0 is de stand en dat komt dus allemaal omdat de middenvelder, de Braziliaanse middenvelder... ...Christian een penalty heeft gemist in de extra tijd van de eerste helft. Hij neemt nu overs. Een, een vrije trap voor Venerbatje naar Mairelles. De Portugees op het middenveld bij Benfica. Net als Dylan Kuyt, oudspeler van, van Liverpool. De bal gaat over de zijlijn. Onder meer via Ola John. En dus mag uh, Venerbatje gaan ingooien. Halverwege de helft van uh, Benfica. Belevingsvolle eerste helft. Waarin uh, beide ploegen lieten zien dat ze uh, erg goed kunnen voetballen. De bal snel kunnen laten rondgaan. Maar net iets meer gocht me bij uh, het elftal uit Lissabon. Nu een schot van uh, Benfica. En, of een schot van Christian. Die natuurlijk op jacht is naar eerherstel. En een redding van Arthur noodzakelijk. Hij krijgt die bal net iets buiten het strafsoepgebied. Ziet geen afspelmogelijkheid. Besluit om maar te schieten. Ja, net als die penalty was het schot hard. Maar weer is de Portugese doelman niet geklopt. Want nu zit Arthur eraan. Waar die dus kort voor rust werd gered door de paal. Basuria neemt de corner zelf. Speelt hem nou naar Meireles. Weer een schot van afstand. En weer Arthur met een prima redding. Deze bal is van nog wat verder. Wat een goede corner zegt van die Christian. Die de bal net iets buiten het strafschopgebied. Nou, net een meter of vijf legt. Het schot vervolgens van Meireles op de vuisten van Arthur. En dus weer een corner voor Christian. Die die nu maar eens hoog in het strafschopgebied pompt. De bal wordt gekopt door Benfica. Opgepakt door Dirk Kuit. Tenminste, dat wilde hij. Vlakbij de achterlijn van Benfica. bal gaat over de zijlijn. En Kuit gooit snel in. Levert bijna weer een kans op voor Fena Voor Spits Webel. De man uit Cameroen. Maar die kan de bal slechts schampen. En uiteindelijk heeft Arthur hem te pakken. En dan heeft Webo ook nog eens een duwfout gemaakt. Stond hij buiten spel? Nou hij stond buiten spel op het moment van spelen. En dus een vrije trap voor Benfica. Nou, het heeft gedonderd blijkbaar in de kleedkamer bij Venerbatje. En er is duidelijk gezegd aanvallen, aanvallen tot weer bij neervallen. En uh, schiet op die goal. Nou, dat is uh, twee keer gebeurd. Maar Arthur geeft tot nu toe geen krimp. Venabatje Benfica bij 0-0. Vier minuten. Na rust. Dan Basel, de club die zo stunt in de kwartfinale tegen een andere Engelse ploeg. Kan het uh, ook gebeuren tegen Chelsea, Frank Vilard. Ja, tot een Hotspur 2-2. En de uitschakelen via penalties. Nou, het lijkt er niet op hoor. Want Chelsea krijgt de grootste kansen. Torres zojuist op aangeven van Hazard. Binnenkant paal. Sommer absoluut. Kansloos Torres de hoogte van de penalty stip op vallen trouwens voor die spits van Chelsea. Sinds hij dat masker op heeft, dat heeft hij nog steeds op. Scoort hij vaker dan zonder masker. En uh, misschien is het even, inmiddels ook wel bijgeloof... dat hij dat ding op zijn uh, neus heeft uh, staan. En uh, dat zou zomaar kunnen... omdat hij nu uh, wel regelmatig een doelpuntje meepikt. Deze had hij eigenlijk moeten maken. Maar dat deed hij niet. Maar het is hem al zo vaak verweten dat hij dat niet doet... op het moment dat hij het niet zou moeten doen. Na 54 minuten, 1-0 voor Chelsea. Dat uh, de aanval onderbreekt van Basel. En uh, daar gaat Hazard weer. Die krijgt ontzettend veel ruimte gaat dan op avontuur. Wordt onderbroken daardoor vrij Fraai. Goede slijding tackle. Hij staat op tijd op. Hij kan zo zelf de aanval in gaan leiden. En doet dat onder andere via Serai Die de uh, Ivorian die ook op avontuur gaat. En wacht totdat hij iemand kan aanspelen. Dat kan in de punt van de aanval streller zijn. Wat nonchalant uitverdedigen van Mozes die daar helemaal mee teruggelopen is. En uh, intussen, hij levert ook zomaar weer de bal in trouwens... op het middenveld bij Basel. Dus is er een sprake eventjes van een soort van belegering. Die met een schot, het is een wanhoopspoging. De bal gaat 4, 5 meter naast de goal van Tsjech. Basel is op zoek naar de gelijkmaker. We moeten tussenuit kijken dat het niet op 2-0 komt tegen Chelsea. We gaan het hebben over judo, over Sanne Verhagen. Ze heeft op haar eerste EK uitstekend gepresteerd. Ze deed in Budapest mee in om uh, brons, maar redde het net niet... Vragen verloren in de klasse tot 57 kilogram van de Portugese Thelma Monteiro... en werd uiteindelijk vijfde. Toch is ze tevreden met haar prestatie. Ja, echt. Uh, ik denk dat ik heel tevreden kan zijn om het over mijn dag. En Ja, ik ben nu wel teleurgesteld natuurlijk met mijn vijfde plaats. Maar ik denk als ik over een paar dagen terugkijk... dat, het dan, dat ik dan best tevreden mag zijn. Het begint al met een prachtige inpon en dan versla je Capriori. Dat is niet zomaar iemand. Nee, ja, het is gewoon een hele goede judoka. Volgens mij tweede op de Olympische Spelen. En, ja... Ja, daaruit blijkt wel dat ik uh, er dichtbij aan zit om me aan te sluiten. En daar mag ik wel heel blij mee zijn, denk ik. Dan krijg je het verhaal van de herkansing. Wat is daar nou gebeurd in jouw optiek? Je bedoelt de derde partij, denk ik, neem ik aan. Ja, de, de derde partij waarin, uh, waarin jij aan een been gezeten zou hebben. Ja, ik werd inderdaad gedisqualificeerd. Uh, ik heb zelf geen idee wat er gebeurd is eigenlijk. Ik heb het nog niet teruggezien. Voor mijn gevoel heb ik niks fout gedaan... Uh, ik heb geen idee of ik echt aan het bezig gezeten heb. Ja, dan moet ik uh, video terugzien. Maar ja, op dit moment weet ik niet wat er daar gebeurd is. Uh, in elk geval was jouw coach woedend. Ja, hij was het er helemaal niet mee eens. En hij heeft de beelden teruggezien. En, uh, ja, hij zegt dat het uh, niet terecht is. Maar uh, goed, ik heb het zelf nog niet gezien. Dus ik, uh, ik weet zelf niet wat, uh, wat er gebeurd is. Dan ga je door in de herkansing. kom je uiteindelijk uit in de, de bronzen finale. Vind je dat je kansen hebt gehad? Um... Ja, Montero is een hele sterke, sterke vrouw. En uh, vorig jaar Europees kampioen, dus ik wist wel dat het moeilijk zou worden. Maar ik denk dat ik een goede partij heb gedraaid en alles eruit gehaald op wat ik erin zit. En uh, ja, voor mij is het gewoon belangrijk dat ik voel dat ik er tegenaan zit. En daar moet ik verder mee gaan en, uh, en proberen aan te sluiten. Je kwam hier om te ruiken aan het grote werk. Je hebt veel meer dan dat gedaan. Volgens mij ben je voor helemaal niemand bang. Nee, ja, ik ben inderdaad van niemand bang. maakt mij niet uit tegen wie ik sta. Ja, je moet gewoon uh, je eigen partij draaien en dat is het belangrijkste. En ik, ik denk dat ik voor mezelf een goed toernooi heb gedraaid. Het komt over, alsof, ja, zo sta je er, dat je niet alleen de tegenstanders wil verslaan... maar je wil ze ook vermorzelen. Kijk, uh, elk toernooi is mijn doel gewoon uh, ja, om kampioen te worden altijd. maakt niet uit tegen wie ik sta. En, uh, kijk, ook al is het Olympisch kampioen, ook al is het... Uh, ja, net iemand die komt kijken. Maar hij maakt het echt niet uit. Ik wil gewoon hard erin gaan en gewoon uh, ja, ik pond scoren. Ben je toch wel blij met je vijfde plate, Achteraf? Ja, nog niet. Maar ik denk over een paar dagen dat ik er wel tevreden bij kan zijn. Sanne Verhagen overigens werd Jeroen Moor in de klas tot 60 kg uitgeschakeld in de herkansingen. Hij verloor van de Oostenrijker Pescher. En morgen gaat het EK verder en dan zijn de Nederlandse ogen gericht op Kim Polling. Ze is de grote favoriet in de categorie tot 70 kilogram. En dan te bedenken dat ze nog maar 22 jaar is en dat ze ook debuteert op een EK. Nou ja, vol blessures won ze drie toernooien op een rij onlangs. En dus merkt ook Polling dat er naar haar gekeken wordt. Ja, maar dat is echt belachelijk. Als ik ontbijt zou inloopt, zie je echt al die koppen omdraaien. En je denkt van, oh god. En je hebt ook zo'n boekje van het programma boekje. Nou, daar sta ik ook echt met een foto, zo'n grote foto in. En ik denk van, oké, okay, dat nou, is allemaal wel duidelijk. En dat voor een debutant. Ja, nee, ja, dat is, laat natuurlijk nergens op. Ik bedoel, mijn eerste EK senior, ik sta als eerste geplaatst. Dus dat houdt gewoon in, ja, als favoriet dat je het EK ingaat. Dus, ja, dat is natuurlijk best wel grappig. Bolling is nogal druk in woord en gebaar. ADHD. Het is de reden waarom haar ouders haar op judo gooiden. Ze krijgt medicijnen. Maar heeft er verder weinig hinder van tijdens haar sport. Nee ja, zoals nu, zoals afgelopen nooit ging het gewoon echt heel goed. En dan, ja, ik weet niet of het anders was geweest als ik geen RDD had gehad. Want ja, dat heb ik nooit niet gehad. Dus ik ja, kan er niet heel veel meer op zeggen dan. Je hebt er ook medicijnen voor Ritalin. Het gekke is, dat staat uh, officieel op de dopinglijst. Ja, ja, maar ja, ja ik functioneer ermee, dus ik zou ze moeten. Dus mijn psychiater moet het ook voorschrijven voor mij, omdat het gewoon medisch moet ik het hebben. En... Ja, en ik heb gewoon een dopinglicentie ervoor, dus voor mij is het prima. Je zou denken dat het lastig is voor een coach om Kim Polling te begeleiden. Het tegendeel is waar. Hier en daar een beetje afremmen, en de beste tip is eigenlijk veel plezier. Wel heeft Polling zelf een paar trucs om beter te kunnen functioneren. Zo schrijft ze de letters L en R op de linker- en rechterhand. Ja, nou ja, ik weet gewoon niet zo goed wat links-rechts is. Nee, ik weet het wel, alleen duurt het even. Dus ja, als, het, als mijn coach heel snel zegt links en ik moet eerst nog even heel lang... Nou, uh, ja, dan duurt het gewoon te lang. Dus die L en R, dat is gewoon even voor sneller, dat ik het sneller zie. Polling wordt inmiddels gezien als de opvolger van Edith Bos. Maar er is nog een andere goede judoka in deze klasse. Linda Bolder. Mogelijk zien ze elkaar in de finale. Nou, ik verwacht een medaille, hè. En ik liefst het goud, maar het is niet dat mijn wereld vergaat... Ik, als ik geen kampioen word. Morgen komen ze in actie. De vrouwen tot 70 kilogram. Kim Polling, de judoka, in gesprek met Ayot Kloosterboer. Gaan wij weer praten over de Europa League. De eerste halve finale wedstrijden. Fenerbahçe tegen Benfica in Turkije. Ronald van der Geer. Een beetje een wedstrijd van paal en lat. Het is nog 0-0 na 55 minuten. Maar we hadden in de eerste helft al... Een kopbal van zo op de lat. We hebben de penalty gezien van Christian op de paal. Daaraan toegevoegd inmiddels een inzet van Dirk Kuiten. En dat was nog lang zo makkelijk niet. Voorzet van de linkerkant. Goede aanname in het strafschopgebied. Makkelijk de bal vrijgemaakt. En uiteindelijk buitenbereik van de doelman op de paal geschoten. En zojuist een schot van Kaitam Die bij Benfica in de tweede helft Aymar is komen aflossen. Ook vanaf een meter of twintig. De buitenkant van de paal. Zo is het houtwerk meer dan eens geraakt. Maar het doel nog altijd niet. En het doel is toch altijd om te scoren in dit soort wedstrijden. Met name het doel van Fenerbahce. Dat weet dat Benfica eigenlijk thuis nauwelijks te kloppen is. En hier een eerste slag moet slaan. En Benfica heeft zoiets, en dat is ook wel geuit voorafgaand aan deze wedstrijd. Van nou ja, laten we deze doorkomen. Kijken of we een goaltje kunnen maken. Maar we hebben altijd nog ons thuisvoordeel. En daar zijn we werkelijk niet te kloppen. Nou, dat weet Fenerbahce ook. Het stormt in de tweede helft richting de goal van Benfica. Zonder dus... Dat het tot nu toe effect sorteert. En dat uh, al in de 57e minuut. Arthur, keeper van uh, Benfica. Met een uh, lange bal komt terecht op het uh, hoofd van Cardoso, Die ook nog een keer op goal heeft geschoten. Maar recht in de handen van uh, Demirel. Overgespeeld uh, er nog een speler. Uit de voormalige Nederlandse competitie. Nou ja, dat leg ik dan niet goed uit. Maar een speler die actief is geweest in de Nederlandse competitie. Dat is Matic. Kort als Chelsea-huurling bij Vitesse in de basis gestaan. En nu basisspeler bij dit Benfica als een van de drie middenvelders. Balbezit voor Maireles. Dat is dan weer een Portugees in Turkse dienst. Even terug naar zijn laatste lijn. Alsof dus Venerbatje even op adem wil komen. Even adem wil halen. En zo meteen weer vol in het offensief zal schieten. Nou, dat moment is misschien nu al aangekomen. Als er gecombineerd kan worden de lange bal van achteruit, zo en Christian willen combineren, maar de krullenbal Christian die dus de penalty miste, dat is toch de meest besproken man, uh, is niet de man in buitenspelpositie. Dat was zo in eerste instantie op die bal dus van achteruit en Arthur, de doelman van Benfica gaat een uh, vrijtrap nemen. 58e minuut loopt inmiddels. We doen het in Istanbul tot nu toe zonder goals. En wat doet Basel in die anderhalve finale tegen Chelsea met die 1-0 achterstand thuis? Frank Wielard? Ja, wanhopig op zoek naar een goal. Maar het is wel handig als je dan als je een paas over een medetje of 15 geeft. wel gewoon je medespeler bereikt en niet over de zijlijn schiet na dik een uur. En dus uh, zo kom je nooit van die 1-0 achterstand af. Uh, het is een beetje zoeken naar uh, Strella, Maar ja, die is niet snel. En hij is ook niet echt uh, heel handig met een bal. Het is echt een eindstation. En het eindstation wordt veel te weinig gevonden in de punt van de aanval bij uh, Basel. Wel zien nu Salah, die opviel in de wedstrijden tegen Tottenham Hotspur door overal te zijn. Hij is uh, eigenlijk in de tweede helft pas een beetje gaan zwerven vanaf die uh, rechterkant. En dan moet uh, zijn plek worden overgenomen door een andere Egyptenaar, Nenni. En uh, dat zijn dan de mannen die het een beetje moeten maken. Maar Salah zien we veel te weinig in uh, deze wedstrijd. Basel is ook uh, daaraan toe om te gaan wisselen. Diaz een wat meer aanvallend ingestelde middenvelder is in de ploeg gekomen voor Dié. Thank <laughs> you de Ivorian die uh, wel aardig kan controleren en probeerde het laatste schot uh, te geven dat uh, Basel uh, op doel afvuurde van uh, Tsjech. maar dat ging dus ruim naast. Dat was het laatste enigszins gevaarlijke moment van Basel. Dat is dus ook alweer een, een, een tijdje geleden. Het zoeken nu van Dias naar een speler die die uh, kan bereiken. Dat zou eventueel kunnen aan de rechterkant bij Park. Dan is Streller ook uitgeweken daar naar de linkerkant om Park te ondersteunen. Daar komt de paas richting penalty stip. Maar uh, de paas van de Zuid-Koreaan komt niet aan, mag hij nu gaan ingooien. Aan uh, de linkerkant is dat op een meter of twintig. Krijgt de bal weer terug. Komt de uh, lange haal richting tweede paal. Richting Degen. De rechtsback Allebei uh, de backs. Dus heel aanvallend uh, meegekomen. Naar voren moet hij nu als een razende terug. Want de bal ingeleverd bij Hazard. Die gaat deze keer niet op avontuur. Want die vindt gelijk drie Zwitsers voor zijn neus. En moet de bal dus diep gooien in de richting van Mozes. Die kan daar nooit bij. Cher de centrale verdediger bij Basel. Hij werkt de bal over de zeilen en levert hem dus weer in bij de Engelsen. En die staan met 1-0 voor na 64 minuten in Basel.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 I won't let you go. Let you say oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh I won't I won't let you go, I won't let you go.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 So delighted, I don't try to even fight it, and I think that you should know that I will never let you go. Oh, I won't, I won't let you go. I won't let you go. Say, oh, I won't, I won't let you go. I won't let you go. Say, I won't let you go. Sleeping on a clock of number nine Walking on the air and staring at the sky I can't remember ever feeling so alive It's like it brought me back to life Where you turned on all the lights somehow It's like, ooh no defenses. I'm too deep for common sense Well, it's love, love, love, love, love Oh, Andy die grammar and love, love, love, let you go. De cijfers waren overduidelijk. Over twee Champions League wedstrijden was het resultaat tussen Duitsland en Spanje 8-1 in het voordeel van onze Oosterburen. Bayern en Dortmund toonden zich in de halve finale superieur tegen Barcelona en Real Madrid. En dus is iedereen in Duitsland vol lof en zelfvertrouwen. Een Reportage van Tim de Wit. Lewandowski. Klasse! Robert Lewandowski. Hij was de grote man gisteravond in Dortmund. Vier keer scoren in de halve finale van de Champions League. Een unicum. Maar niet alleen hij, het hele elftal groeide boven zichzelf uit. Dat zei oud doelman Oliver Kaan als analist bij de ZTF gisteravond. Wie die spelen, wie die collectief als mannschaft werken tegen de bal. Wanneer de bal maar verloren wordt, wordt er zofort weer eroberd. Dit is zo'n sterk collectief, zegt Kaan. Als je zag hoe snel Dortmund na balverlies de bal weer heroverde, hoe snel ze omschakelden. Dan ben je een echt team. Dit Dortmund is een lust voor het oog. En dat maakt echt spaas, richtig te toezuschouwen. En nu op naar de finale, toch? Nou, Dortmund-verdediger Mats Hummels is nog voorzichtig. Dennoch moeten we nu schon wissen wat ons in Madrid erwartet. Dat wordt een orkaan, zeg ik maar, die ze daar over ons hinwegfliegen lassen worden. We moeten nog naar Madrid, zegt Hummels. Daar staat ons een orkaan te wachten. Dat wordt nog een hele zware wedstrijd, dus we mogen niet te vroeg juichen. Genieten was het ook in München dinsdagavond. In vele kroegen ontplofte de fans naar de 4-0 winst op Barcelona. Bayern declasseerde Barça. Thomas Müller, de held van München dinsdag, zag dat eigenlijk al een beetje aankomen. Man had denk ik gezien dat we extreem veel zelfvertrouwen hebben. Dat we in eigen stadion ook Barcelona gerne ontvangen hebben. Het zelfvertrouwen bij ons elftal is ongekend, zegt Müller. We hadden geen seconde angst voor Barcelona. Dat we winnen is niet eens een enorme verrassing... maar Maakt ons wel dolgelukkig, natuurlijk. Voor mij is het uh, grondig dat we winnen niet een riesen maar de vreugde is extreem groot. Waar ze zich rotschrokken van deze twee Duitse gala-voorstellingen was in Spanje, zei de hoofdredacteur van het Duitse voetbalweekblad Kieker, Jean-Julien Beer. We hebben daar ook nog direct in de nacht na de Dortmund gala post van de marke, de kusten. In Ik kreeg zelfs een persoonlijke mail van mijn Spaanse collega's... van de grote sportkrant Marca, zegt Beer. Waarin ze hun bewondering uiten voor het spel van Bayern en van Dortmund... Met dit voetbal hebben ze de macht in Europa van Barcelona en Real Madrid overgenomen. Het is einfach sensationeel. Zij is tactisch, zij is technisch, zij is van de leidenschaft. Zij is in het moment één klasse over Real en Barcelona. En dus rekent eigenlijk iedereen wel op die Duitse finale op Wembley. Of zoals Gary Lineker het in de geest van zijn oude voetbalwijsheid gisteravond twitterde: Ik voorspel een Champions League finale van 90 minuten, 11 tegen 11. En aan het eind winnen de Duitsers. Ja, zeker als ze tegen elkaar staan dus. Als Bayern en Dortmund volgende week de finale halen van de Champions League... dan is de Duitse overheersing in het Europese clubvoetbal een feit. Spanje, Engeland en Italië mogen van afstand toekijken... en Nederland kijkt nog van een veel grotere afstand toe. Huub Stevens was trainer bij Schalke, Hertha BSC, FC Köln en Hamburger SV En hij kan dus weten waar het Duitse succes vandaan komt. Ik denk dat het de verdienste is van de goede organisaties. Zoals de bond het heeft opgepakt om bij wijze van spreken de clubs te helpen met een goede jeugdopleiding neer te zetten. Dus ik denk dat het in totaliteit ontzettend goed is geweest hoe ze dat aangepakt hebben. En dan zeg ik ook, daar heb ik ook een klein... Uh, een beetje deel van uh, dat je bij wijze van spreken bij Schalke lange tijd gewerkt hebt. En bij HSV het ook meegemaakt hebt en ook in Berlijn meegemaakt hebt. Uh, en bij Keulen meegemaakt hebt. Uh, ja, het is in ieder geval ontzettend goed gestructureerd gegaan in Duitsland. Want als u dat nader nou toelicht? wat is nou het kantelpunt geweest? Wanneer is dit succes gestart? Nou, ik denk, ik denk dat je dan heel lang terug moet. Ik denk dat je toch uh, heel ver terug moet. En dan denk ik toch aan een uh, poeh, jaar of uh, 17, 18 jaar... Uh, dat het eigenlijk gebeurd is uh, in de periode dat uh, Bertie Volks nog bondscoach was, die heeft eigenlijk op een gegeven moment gezegd... van, uh, het moet anders in Duitsland. En toen zijn ze daar ook op ingesprongen en uh, zijn ze heel langzaam daarmee begonnen... En later is de uh, DFB is daarop ingesprongen. En die hebben ook de clubs dan op een uh, financiële manier ondersteund. Uh, en, en ik denk dat dat allemaal uh, daarbij bijgedragen heeft. dat er uh, nu zoveel jonge, goede voetballers doorkomen in Duitsland. Want als u een paar voorbeelden noemt. wat is er toen in gang gezet op Betty Volks? Nou, wat er in gang gezet is. Dat, uh, dat ze over de grenzen moesten kijken. Het was altijd zo in Duitsland. dat uh, het ging altijd toch wel om, uh, om het loopvermogen om uh, tactische defensieve begrip ja, en, en, en dan snel omschakelen. Uh, dat was eigenlijk altijd uh, het kenmerk van het Duitse voetbal. Uh, nu is het veel meer op, op techniek gebaseerd. Ondanks dat ze toch altijd weer uh, vanuit een uh, bepaalde stelling wachten dat de tegenstander een balbezit is en geven dan druk op de tegenstander... en schakelen dan verschrikkelijk snel naar voren om. Want dat is toch de kracht, denk ik, ook gisteren geweest van Dortmund... en ook van Bayern München geweest tegen Barcelona. Is het opportunistisch of is de Bundesliga op dit moment de beste competitie van Europa... De wereld? Nou, Zover wil ik nog niet gaan. Want ik, ik denk dat uh, uh, Spanje toch ook uh, heel goed voetbal speelt. Maar op een andere manier. En dat, dat, dat, dat uh, hebben die Duitse ploegen toch duidelijk gemaakt. Dat er ook een manier is door het sneller uh, omschakelen om tot uh, resultaten te komen. En uh, daar had Barcelona en Real Madrid geen antwoord op. Uh, u heeft natuurlijk al lang zien aankomen, zeg ik een beetje met een knipoog. Maar uh, hebben wij dan allemaal zitten slapen? Uh, is de Bundesliga altijd een beetje ondergewaardeerd? Heeft u dat idee? Nou, dat idee dat had ik vanuit Nederland. Uh, men dacht altijd maar... Uh, in De Bundesliga wordt alleen maar hard gelopen. En er wordt niet zoveel in het uh, tactische, offensieve gedeelte gedaan. Uh, maar ik denk dat uh, ze nu daar toch wel van terugkomen. Dat ze nu toch ook zien... Uh, wat voor een organisatie en wat voor een moeite dat die mensen hebben moeten doen... om tot dit resultaat te komen. Maar ik zeg al, uh, ze zijn er nog niet, hoor, want ze gaan die weg verder. Als, als ik zie het kan dat, nog beter. Ja, vind ik wel. Uh, en ik denk ook dat ze dat willen. Als ik toch uh, nu hoor dat bij wijze van spreken Bayern München... een speler van Dortmund uh, koopt voor 37 miljoen... Uh, ja, dan zeg ik, ja, uh, waar is het einde? Uh, maar Bayern München kan zich dat permitteren. Uh, die zijn uh, over de jaren heen zo succesvol geweest... En die willen dat succes dit seizoen weer eh, bereiken. Eh, ze hebben twee jaar het, af moeten staan, het kampioenschap af moeten staan aan Dortmund. Ja, dat laten ze geen derde keer gebeuren. En dat gebeurde dit jaar ook niet. Want eh, Bayern München is eh, grandioos kampioen geworden. Met eh, ontzettend veel punten afstand. En eh, zetten dat ook Europees verder door. En dan kun je toch weer zien hoe groot dat het verschil is... ook in de Bundesliga tussen Bayern München en Dortmund en de rest. En ik heb altijd gezegd, ook bij Schalke... wij kunnen niet meespelen voor het kampioenschap. Dat is altijd Bayern München en Dortmund, die zijn ons iets te ver voor. Het gat is te groot. Dat gat is te groot. Maar uh, ik denk dat het uh, toch een, een, een fantastische uitdaging ook voor die andere clubs is... om die uh, afstand uh, te kleineren en, en, en uh, toch erbij te horen. Uh, want ik denk dat andere clubs in, in, in de Bundesliga, zoals Leverkusen, uh, zoals Schalke... Uh, en andere clubs, uh, dat die ook, ook internationaal uh, ...een woordje meespreken. Huub Stevens, gesprek met over Janowski... ...en zometeen aandacht voor Spanje... ...dat twee keer is vernederd in één week. Nu snel naar Venerbatje tegen Benfica, Roland van der Geer. De 1-0 is een feit. De 1-0 voor Venerbatje. Korkmaz is de maker van de treffer. De corner is van Christian dan ja, heel gek terugkoppen... ...achterin bij Benfica staat op de op 5 meterlijn de verdediger dat is moet ik even kijken hoor Mellagarejo en die komt de bal eigenlijk weer richting zijn eigen goal en dan staat hij hier Kortekmas daar om binnen te koppen Via de handen van doelman Arthur. Dan probeert Jardel die bal nog van de lijn te halen. Maar doet dat achter de lijn. De beelden geven de scheidsrechter gelijk. Maar het is een heel lang verhaal. Waar Benfica waarschijnlijk uh, nog wel eens op terug gaat komen. Want het begint met de corner van Christian. Het was geen corner. Want de voorzet vanaf de rechterkant werd door Webo gekopt. Maar ging gewoon naast de goal van Benfica. Met de scheidsrechter op advies van zijn grensrechter. Gaf daar een hoekschop. En dat was helemaal geen hoekschop. Dus Benfica heeft daar wel reden tot klagen. Maar ging natuurlijk verder. Met een corner van Christian. Die eigenlijk al onschadelijk had kunnen worden gemaakt. Door die linksachter van Bivica. Wel heel raar om. Bal komt vanaf de linkerkant. Hij staat op. Uh, of, ja, bal komt vanaf de linkerkant. Hij staat op de andere punt. van het 5-meter gebied. En kopt zijn bal, bal eigenlijk weer terug. richting zijn eigen doelman. Heel raar gekopt. door die linksachter. Megalarejo. Een Paraguayan. En die, uh, ja, die zal de haar uit zijn hoofd trekken als hij die beelden terugziet. Want hij had zes keuzes en koos echt het enige slechte wat hij uh, hier kon doen. Vijf mogelijkheden hadden geen gevaar opgeleverd. Maar die ene wel terugkoppen richting je eigen doelman. Korkmaz, die er in de eerste helft al dichtbij zat, heeft nu raak gekopt. Want die bal werd achter de lijn weggehaald door Chardel. Opluchting dus, wat met nog 17 minuten te spelen. Venerbatch op een 1-0 voorsprong tegen Benfica. En Basel op jacht naar de gelijkmaker tegen Chelsea, Frank Wielaert. Ja, en tegelijkertijd loert Chelsea. ...op de 2-0. En eigenlijk zou dat de beslissing kunnen zijn in dit onderlinge duel, nog voordat de tweede wedstrijd gespeeld is. Basel, ja, ik heb het in de eerste helft gezegd, onvoorstelbaar slordig. Het ziet er allemaal best aardig uit, het wordt steeds minder trouwens. Tot aan de 16 meter, vanaf daar gaat er van alles mis. Diaz bijvoorbeeld zet zichzelf min of meer per ongeluk vrij voor de keeper. Wilde de bal in de verre hoek krullen, maar krult dan die bal. Nou, met een of drie naast de goal van Tjecht, die hem rustig naast kan kijken. Die inzet, een goede uitbraak vervolgens van Basel. Basel Via uh, Dragovic, Een grote talent bij Basel. De centrale verdediger komt even mee naar voren. Stormen geeft een paas. Keurig op maat op de sterspeler op het middenveld. Salah, de Egyptenaar, die neemt de bal ongelooflijk slecht aan. En helpt daarmee onmiddellijk de kans om zeep die ze krijgen. Het zijn zomaar een paar voorbeeldjes van momenten die uh, uh, Basel laat liggen in de thuiswedstrijd tegen Chelsea. Momenten die ze tot nu toe in de Europa League niet hebben laten liggen. En het is natuurlijk een rot moment om dat te doen in de thuiswedstrijd. Halve finale. Tegen Chelsea. Zeker ook omdat je 1-0 achter staat tegen de ploeg uit Londen die als uh, geen ander de kunst verstaat om een uh, elftal tegen te houden volgende week in eigen huis. daar schamen ze zich ook niet voor gewoon op het eigen helft gaan staan, hè, maar afwachten of Basel dan wel wat zorgvuldiger met de kansen om kan gaan. en uh, Basel zal ongetwijfeld hetzelfde doen, want dat doen ze de hele Europa League al als dat ze in thuiswedstrijden doen vol op de aanval spelen, tempo hoog houden. nu wordt er een vrije trap weggegeven door Degen die zojuist is ingevallen voor de weinig succesvolle Salah net nadat nou, hij de kans miste. Dan moest hij ook onmiddellijk naar de kant. Hij legt Mata, een andere invaller bij Chelsea in het geval... Onderste bal hij trekt hem zelfs richting de grond. En dus de vrije trap voor Chelsea op een punt. Waarvan je zegt, nou ja, uh, daar zou Mata zelf nota bene wel eens uh, iets positiefs mee kunnen doen. Lekker een bal wegleggen bij de tweede paal bijvoorbeeld. En anders heb je nog uh, daar rondlopen David Luiz. Die kan ook iets in de richting van de goal van Sommer. Zo'n moment, 10 minuten voor tijd waarin Chelsea misschien wel deze wedstrijd zou kunnen gaan beslissen. Zo'n moment waar ze dus op loeren al de hele tijd... terwijl Basel aanvalt zonder al te veel succes. Matta is degene die de vrije trap gaat nemen. David Lewis loopt weg. Bal valt bij de tweede paal. Daar valt ook een van de verdedigers van Chelsea. In dit geval is dat Ivanovic... De man die afgelopen weekend nog gebeten werd door Suarez. Maar hij heeft er geen nadelige gevolgen van overgehouden. Hij staat vandaag gewoon keurig te verdedigen tegen Basel. En staat bene ook nog eens voor met 1-0 in Zwitserland met zijn Chelsea. Another day, another night I long to hold you tight Cause I De forte op zijn baby, I need your 11. Feest in Turkije. Venerbatje tegen Benfica, de Turkenleider Ronald van der Geer. Ja, toch ook nog wel wat spanning hoor. Want 1-0 is natuurlijk maar mager met nog 11 minuten te spelen. En de wetenschap dat Benfica toch ook wel wat meer aanzet. Wat meer richting die goal van Demirel wil gaan. Maar Venerbatje mag zich nog altijd bovenliggende partij noemen, niet alleen in de stand, maar ook nog wel in het balbezit. Alleen, ja, de, het, het, het beste is er een beetje af. Het Elftal heeft ontzettend veel gas gegeven in deze wedstrijd. En nu lijkt het erop dat die slimheid, die ik al eerder omschreef, van Benfica ze misschien nog wel een doelpunt gaat brengen. Benfica in dan ook wel zal proberen nu ja, in eerste instantie de schade beperkt te houden. In de wetenschap dat men nog lekker thuis mag spelen tegen Veenarbatje. Veenarbatje met kuit moet wegkoppen. Vlakbij het eigen strafschopgebied. Doet dat weer terug richting zijn eigen achterlijn. Dan moet er snel gehandeld worden. En uiteindelijk wordt het een doeltrap. Caetan komt wel storen, maar de bal gaat uiteindelijk via Kortekmaas over de achterlijn. En dus een doeltrap. Het is 1-0 voor Fenerbahce, met nu nog exact 10 minuten. Maar die andere wedstrijd tussen Basel en Chelsea staat er nog altijd 0-1. De Engelsen leiden daar in Zwitserland. Ja, hadden we het net al even over de jubelstemming in Duitsland. Na die 4-1-nederlaag tegen Borussia Dortmund was het vandaag in Madrid ietsje anders. Heel twister, heel twister, heel slecht. Heel slecht, heel slecht. Ik heb niet partido, no? Deze meneer heeft zelfs niet geslapen vannacht. No Geen oog dicht gedaan. En Por el partido de son uno Deze wedstrijd was een schande, zegt hij. Maar we gaan het tijd keren. 4-0 wordt het dinsdag. We hebben hem daarom. Ik optimistisch. Wat ben je optimistisch, zegt de kioskman? Ja, ja, ja, reacties die onze correspondent Jessica van Spengen daar opving in Madrid. We gaan er even door, over doorpraten met Edwin Winkels. Edwin, goedenavond. Goedenavond. Ja, 4-0 in de return, ja. Dat is een beetje te optimistisch, hè? Nou, met, aan de ene kant, ik bedoel, Real Madrid heeft het net iets beter dan natuurlijk Barcelona. Om, door het tegendoelpunt. dat tegendoelpunt. Dat kan wel uh, net het verschil maken. Maar in dat Madrid hopen ze, maar ze hadden dit gewoon nooit verwacht. Dat is het grote probleem. De, de, de shock was, zoals je de mensen net ook hoorde, zo groot. Uh, ze lachten om Barcelona de avond ervoor 4-0 tegen Bayern München. Ja, dat zou hun absoluut niet overkomen. Dat dacht Mourinho waarschijnlijk ook in zijn spelers. Dus ze waren zo volledig overtuigd van zichzelf. En daardoor dat die klap zo hard is, hard is aangekomen. Uh, ze hoeven niet 4-0 te winnen. Met, met, met 3-0 uh, is Real Madrid door. Dus die hoop houden ze een beetje. Ze hebben een enkele wedstrijd uit het verleden dat ze dat soort dingen hebben goed gemaakt. Uh, maar dat het moeilijk is, en zeker tegen dit Borussia... Uh, wat absoluut euforisch die, die wedstrijd eindigde, dat is wel heel duidelijk. Ik kom zo even bij je terug, Edwin, want we gaan even naar Frank Wiela, bij Basel tegen Chelsea. Daar ligt de bal op de stip in het strafsoepgebied van Chelsea... met nog 3,5 minuten spelen, wordt stokker onderuit gehaald. Althans, dat is de lezing van scheidsrechter Kalovic, de Tsjech... door Kweta. maar ik zag de overtreding eerlijk gezegd niet. Volgens mij speelt de Spanjaard de bal gewoon over de achterlijn. Maar de bal dus op de stip, Tsjech... Moet dit gaan tegenhouden om de voorsprong van Chelsea 1-0 overeind te, te houden. En uh, het wachten is nu totdat de scheidsrechter Pavel Kralovic iedereen netjes uh, achter de lijn heeft staan. Daar komt het fluitsignaal en de aanloopbal dwars door het midden geschoten door de centrale verdediger Scher. En dat betekent dat Basel op 1-1 komt tegen Chelsea met nog drie minuten officiële speeltijd in Zwitserland. Wat we gaan even door met Edwin Winkels over ja, de, de stemming in Spanje. Maar, maar toch, als Real Madrid zo met 4-1 verliest, is in Catalonië de vlag een beetje uitgegaan. Ja, absoluut. Het, het helpt een beetje om de wonden te helen. Niet helemaal natuurlijk. Barcelona uh, ligt er bijna uit. Ik denk dat we van Barcelona volgende week wonderen moeten verwachten. Uh, de manier waarop, uh, waarop de ploeg niet fit is, niet in vorm, uh, Messi niet in vorm. Uh, het, het zou extra pijn hebben gedaan als Real Madrid in de finale uh, gaat staan tegen Bayern München. En daar lijkt het voorlopig niet op. Dus het is een beetje de pijn van uh, zo, zo kijken ze inderdaad wel naar elkaar. Ja, nou, nou wordt er bijna in heel Europa gezegd dat de Spaanse overheersing in het Europese clubvoetbal voorbij is. Hoe kijken ze daar in Spanje zelf tegenaan? Nou, Spanje is wel een land dat heel veel naar zichzelf kijkt. Uh, uh, niet zoveel naar buiten toe. Ze spreken de talen bijna niet. Uh, ze kijken niet naar het andere voetbal eigenlijk. De Bundesliga kan je hier nooit op televisie zien. Je, je, op een betaalkanaal of zo, PTV, kun je misschien afdoen toe. En voor je dat ook moet zien. Dus ze zijn altijd wel heel erg overtuigd van van hun eigen kunnen. En dat juist twee Duitse ploegen, dat was dus niet. Ze hebben hier meer bewondering voor AC Milan, Manchester United, Chelsea, dat soort dingen. En dat twee Duitse ploegen, de Spanjaarden, zo op hun plek zetten, uh, ja, dat, dat, dat schokt hem wel. Maar het is niet zo, bijvoorbeeld als, als waar wij in Nederland over denken, van het is de schuldenvrije, goede Bundesliga, waar de clubs heel verantwoord met hun geld bezig zijn, die de Spaanse clubs verslaan om de, die zoveel schulden hebben, 600 miljoen euro, Real Madrid en Barcelona. Daar wordt hier absoluut niet aan gedacht. Het wordt gewoon aan, aan voetbal gedacht. En, en, en ja, qua voetbal is het ook gewoon heel groot. Ja, want stel dat dat financial fair play systeem er echt gaat komen. ja, dan kan het Spaanse voetbal wel eens echt in de problemen komen. Ja, niet alleen met het financial fair play te maken. Het is ook gewoon dat Spanje de crisis uh, met de dag dieper wordt. Vandaag werd bekend dat Spanje 6 miljoen, meer dan 6 miljoen werklozen heeft. 6 miljoen, dat is echt ongelooflijk ver op een bevolking van net meer dan 40 miljoen. Bijna 50, 25 procent. Mensen die zouden moeten werken. Uh, en de clubs hebben daar ook gewoon wat van. Mensen gaan minder naar het stadion. De Stadion Sint-Denis, nog als vroeger, Dan hebben ze minder inkomsten. Mensen kopen minder shirts. Uh, al, al die marketing, merchandising, dat zo waanzinnig veel geld opleveren. dat is allemaal net iets minder geworden. Dus hebben de clubs ook minder te besteden. Barcelona moet zich een limiet stellen van, van 50 miljoen euro voor het volgende seizoen om mensen aan te kopen. Uh, Real Madrid misschien uh, dat, dat, dat ze net iets meer hebben. Maar ze moeten wel oppassen, niet alleen door, door UEFA of de FIFA. Ze moeten ook zelf gewoon net iets meer op hun centen letten om, om de schulden niet te hoog te laten oplopen. Ja, bij Bayern München, bij Guardiola, wordt er al gezegd... hij mag 200 miljoen gaan besteden. Uh, is er überhaupt, uh, Edwin, tot slot nog een reden aan te wijzen... dat de Spaanse ploeg het nu even zo laten afweten? Of wordt er echt gedacht aan een incident alleen? Nee, ik denk dat ze wel Barcelona weten. Barcelona en Real Madrid zoveel kwaliteit, eh, toch ook geld hebben... Uh, dat we ze niet volledig moeten afschrijven. Dat we moeten zeggen, van er is een volledig tijdperk afgesloten. We weten dat Europa beheerst wordt op dit moment door een bepaald aantal ploegen uh, die er altijd zullen zijn. Dus als zij weer goed inkopen en, en, en waarschijnlijk nieuwe trainers krijgen, allebei bijvoorbeeld, een uh, enkele nieuwe speler, dat ze de volgende seizoen gewoon weer tot heel ver kunnen staan. Ze zijn, de Spaanse ploegen zijn tot de halve finales gekomen, wat de Engelsen op de ploegen bijvoorbeeld niet kunnen zeggen. Uh, en ik denk dat ze Erop vertrouwen dat ze, dat ze puur door die kwaliteit volgend jaar toch weer heel lang mee gaan doen in Europa. Of ze inderdaad Europa Cups winnen, dat, zoals Mourinho gisteren zei, hangt af van momentopnames vaak. Jij zei één klein dingetje tussendoor: uh, Barcelona, misschien wel nieuwe trainer. Ja, is Filanova is uh, ja, toch niet helemaal. Uh... Dat van onbespoken... nee, er, er, er, Ja, er is wel een debat over. Dat het natuurlijk een van Guarion, War was ongelooflijk fanatiek. En het is daarna een beetje in elkaar gestort. Ook natuurlijk omdat Villanova uh, die tumor kreeg wat hij die, die lang afwezig was. Hij wil zelf heel graag blijven. De club wil hem ook wel graag houden. Dus waarschijnlijk wordt er meer aan andere spelers gedacht. Het is ook heel moeilijk een trainer te vinden die, die Barcelona kan coachen. Je, je weet het nooit, een club in nood kan hele gekke sprongen maken. We wachten het af. Edwin Winkels vanuit Spanje, dankjewel. Gaan wij naar het heden, de halve finales in de Europa League... waar Basel zojuist op gelijke hoogte kwam tegen Chelsea. Ja, hoe is de stemming daar nu, Frank Wielaert? Ja, de d curve de fanatieke aanhang. Basel speelt in hun richting nu volledig in extase. Rookbommen gingen af, ineens zagen we niks meer in het uh, stadion. Maar we zagen wel dat Chelsea weer vol op de aanval is gegaan. En elke keer als je dat Chelsea ziet doen, dat scoren en dan leunen... En dan als uh, gelijk, uh, de tegenstander gelijk maakt onmiddellijk weer vol in de aanval. Denk je waarom ga je niet gewoon door als je 1-0 voor staat. Daar komt weer een kans. Want het vliegt nu heen en weer voor Degen. We zitten in de blessuretijd. We krijgen vier minuten extra. De eerste twee minuten zitten er al op. Hele grote kans voor Terry zojuist. En uh, bij een uh, hoekschop voor uh, Chelsea. Hij was eigenlijk de derde man die uh, kopte Ivanovic eerst. Die legde hem keurig terug. Uh, het was Moses die uh, inkopte. Dat deed hij maar half. Terry kreeg er nog een een hoofd tegenaan. Bal van de doellijn gehaald op miraculeuze wijze achterin bij Basel. En daar komt Chelsea weer. Weer met een voorzet krijgen ze opnieuw een hoekschop. Chelsea, nu Cole daar doorkwam over die linkerkant. Hij glijdt over de achterlijn. De bal gaat ook over de achterlijn. Maar dan met een. Uh, via of via een tegenstander. Ik zie nu in de herhaling die kans van Terry dat Sommer er zowaar nog een handje tegenaan krijgt. En uiteindelijk park de bal van de doellijn afhaalt. En nu Basel met uh, alles en iedereen die ze hebben achterin. Proberen ze overeind te blijven. En een overtreding. Dat helpt niet. Want Stokker krijgt uh, de vrije trap tegen de man die de penalty. Ja, je zou kunnen zeggen, versierde in de slotfase van deze wedstrijd. Nu pakt hier Ramirez even een tackle over de bal heen. We zagen het David Luiz ook al doen in deze wedstrijd. Zijn tegenstander is inmiddels naar de kant. Stokker doet nu eigenlijk hetzelfde, maar dan namens Basel. Niet de bal willen raken, maar vol de enkel van de tegenstander. En de bal ligt nu. Nou, wat zal het zijn op een meter of twintig van de goal van Sommer? En dit zijn van die momenten waarvan je weet... Chelsea heeft daar een aantal spelers voor. Altijd staat David Luiz dan kort bij de bal. Maar het zal negen van de tien. Een keer Mata zijn die de vrije trap neemt. In dit geval is het toch David Luiz. En dan laat Sommer zich verrassen. En wint Chelsea toch. Want die vier minuten extra tijd zijn voorbij. Sommer rekende niet op de controlerende middenvelder. Zoals hij vandaag speelt van Chelsea. Dat hij die bal zou nemen. Hij leek over de bal heen te stappen. Prima lichaamschijnbeweging. Bal langs de muur in de verre hoek. Die bal moet Sommer hebben. Een keeper van zijn kwaliteit. Want hij kan goed keepen deze Zwitser. Maar hier laat hij zich toch foppen door de middenvelder van Chelsea. In de blessuretijd Chelsea op 2-1 voor tegen Basel in Zwitserland. En dan nog even naar Fenerbahce tegen Benfica. Hoe lang is daar nog te spelen, Ronald? Nog 30 seconden en dan nog een, een handvol minuten. Waar Webo nu weggaat in buitenspelpositie. Nu tegen de scheidsrechter zegt Ja joh, ik heb dat fluitsignaal van jou helemaal niet gehoord. Maar ja, dat is onzin natuurlijk. Hij trapt die bal namelijk nog weg. En dat komt hem op een gele kaart te staan. Overigens is dat wel prettig voor Fenerbahce. Uh, tijd op onthoudt. Gele kaart voor Webo niet. Die er overigens buitengewoon boos over is. En zegt, ja en deze heksenketel kan ik je toch niet horen. Waarom is hij zo boos? Omdat hij gewoon de volgende wedstrijd mist. Hij was een van de spelers van Fenerbahce die op scherp stond. Er is wat verdedigend gewisseld. Zo is eruit. Mareles, maar die was er al uit vanwege een blessure. En Christian is eruit gegaan. En onder meer uh, Salihoucan en uh, Seljuk Sahin. Wat verdedigend ingestelde spelers zijn erbij gekomen. Vooral toch wel voor het consolideren van die 1-0 voorsprong. Die bal dus van Korkmaz. De verdediger die mee naar voren ging en op een corner onterecht gegeven van Christian. Uiteindelijk na wat Flaters in de Benfica-defensie binnen kon koppen. Via de paal. En dat past alweer in het beeld van deze wedstrijd. Waarin paal en lat met enige regelmaat geraakt zijn. Benfica zet wel aan. Venerbatje staat met de rug tegen de muur. Maar het is 1-0 voor de Turken. Extra tijd loopt. Ja, de uitslag van deze wedstrijd ongetwijfeld zo op Radio 1. Die andere halve finale tussen Basel en Chelsea is inmiddels afgelopen. Uitslag 1-2. Straks hier op deze zender met het oog op morgen. Gepresenteerd door Chris Keijnen. langs de lijn is weer terug morgenavond om 10 uur. En dan alles over de wedstrijd Heerenveen tegen AZ. Dank voor het luisteren en nog een zeer prettig avond. Radio 1 en de ontkroping in de eredivisie. Blijft Ajax koelbloedig met de finish in zicht? En wie pakt de tweede oh, plaats? Oh, dat geldt zo verschrikkelijk weinig. Zaterdag om 7 uur PSV Groningen. Slecht de breed. en daar is de 1-0. En om kwart voor 9 Ajax. voor Ajax. En zondagmiddag Feyenoord Heracles. Hij ja, schiet doen. Hij schiet erin. En om half 5 Vitesse Willem II. Bij de tweede maal. De ontkroping in de eredivisie. Natuurlijk op Radio 1.